Nou, binnenkort in het uh, Jan van Bezouw in, uh, in Goorleg. De Adams Family. Uh, regie en bewerking, Joep onder de Linden. Ik heb uh, Joep aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we kennen jou eigenlijk uh, ook wel een beetje om mensen het geheugen op te frissen. als de postbode bij de VPRO, hè? Ja, maar dat, is al, dat is alweer een tijdje geleden, denk ik, of niet? Ja, dat is al een tijdje geleden. Dat is, uh, maar ik word er nog wekelijks aan herinnerd, ook bijna dagelijks. Dus het is ongelooflijk hoe het nog leeft. Uh, ja, inderdaad. Maar het was ook zo'n hele mooie rol. Dus uh, vandaar dat mensen ja, het er nog allemaal dankjewel. over hebben. Ja. Kijk, en ik weet dat je acteur bent, want je speelt natuurlijk ja. in diverse stukken. Maar ja, misschien heb ik wat gemist. Ook regie en uh, ja, dit soort activiteiten, zoals die Adams Family. Is dit nieuw of heb ik iets gemist? Nou, ik doe het eigenlijk al uh, heel veel jaar als tweede regisseur. Eigenlijk al vanaf het jaar. Uh, vanaf 2000, al alle grote shows bij uh, Albert Vlinde, zat ik als tweede acteur. Dus uh, Vooral voor de spelcoaching zat ik erop. Ja. En uh, dus ik was het wel gewend om eraan. maar dat er was dan één productie per jaar of zo. En sinds. En uh, ja, nu twee jaar geleden kreeg ik ineens uh, Piaf de Musical in België aangeboden, uh, een hele grote show. En vanaf dat moment, uh, dit is nummer 8, inmiddels binnen twee jaar, dus het, uh, het gaat heel hard. Wat je dan vaker hoort van uh, regisseurs is dat het verslavend is, hè? Als de een klaar is, dan wil je weer snel naar de volgende, klopt dat? Nou, het is, je bent ook blij als die af is, want het is ook... Het is ook heel zwaar omdat je zo'n verantwoordelijkheid hebt voor zo'n grote groep. En, uh, maar het is wel, ik moet zeggen, ik, ik vind het ook wel kikken, Ja, Het is wel leuk om aan de andere kant te staan en uh, ja, op alle fronten bezig te zijn. En zeker met dit, het zijn dan uh, de jaar studenten die allemaal volgend jaar in het vak ingaan. gaan. Ja. Dus het is hun laatste ding. En uh, om ze dan zo ver te krijgen, weet je, dat, dat is ook dit script dat ik moeten bewerken. Omdat je al veertien mensen hebt die allemaal moeten kunnen laten zien dat ze kunnen zingen, dansen en acteren. Dus dat vind ik er ook leuk. En ik heb de script helemaal mogen bewerken. En uh, je wil ze toch zo goed mogelijk uh, het werkveld in uh, sturen, zou ik maar zeggen. Ja, inderdaad. Dat is leuk. Ja, want nu gaat het plaatsvinden op 30 juni en op 1 juli in het Jan van Bezaal, het culturele centrum in Goorlen. Ja. Uh, zaten er veel talenten tussen? Dat je zegt van nou, daar gaan we over een paar jaar zeker wat van, van, van horen. Ja, die zitten precies, ja. <lacht> nee, dat is zeker leuk. En het grappige is, ik, want ik ga in de zomer alweer uh, spelkaartjes nu bij Vaam als de nieuwe Nederlandse nieuwscore. Uh, en er zitten er alweer drie in, die ik alle drie uh, heel leuk vind. Dus dat is, uh, dat, is, dat is weer grappig, dat je alweer in het werkveld meteen tegenkomt. En, uh, maar het is altijd spannend. Ik weet van mezelf toen ik toen heel je moet jezelf wel de eerste vijf daar echt bewijzen. Want het is ook, je kan wel heel veel talent hebben, met, maar alleen talent kom je niet. Nee. Het is ook gewoon. Uh, ja, gewoon heel hard werken en net de juiste mensen tegenkomen, net de juiste keuze. Hangt van zoveel dingen af. Yeah. Maar het ze natuurlijk allemaal een fantastische carrière. Want het is, het is een heel leuk vak. En, uh, en zelfs nu, weet je, het is nu, ja, het, uh, ik ben heel blij wat er nu staat. En uh, de Adam's Family is natuurlijk een heel maf stuk. Yeah. Sowieso. Een, een, een weirde familie. Dus het is heel leuk om daaraan te werken. En uh, ja, het verhaal is een beetje heel kort. In die Weerde familie, de dochter, Wednesday, die uh, wordt verliefd op een hele Keurige jongen, burgerzoon, en, uh, ja, dat kan natuurlijk niet bij de Adams want die hebben ze, dat is echt een nachtmerrie. Ze houdt ineens van roze koeken en van Céline Dion, en, verschrikkelijke uh, dingen allemaal, en dan. Die, de schoonouders komen dan ook nog eten. En zij vraagt: willen jullie één avond normaal doen voor mij? Nou ja, dat is eigenlijk waar wat, wat ze gaan proberen de hele avond. En dat lukt natuurlijk niet helemaal. Nee, inderdaad. Ja, het was vroeger een te gekke serie. Hè? Want The Hand zat er ook in. hè? Dat was een hand ja. die rondliep. Ja. Kan ik me nog heel goed herinneren. Nou, hartstikke ja, ben, goed. Daar ben ik nog naar op zoek. Dus, Oké. Okay, <laughs> Als iemand een losse hand heeft, maar waarschijnlijk krijgen we hem. Dus ik, uh, ik, ik ben, er na, ben er naar op zoek. Die moeten ook nog iets doen in het stuk, inderdaad. Nou, hartstikke goed. Mensen gaan maar, uh, gaan maar kijken. 30 juni en 1 juli. En heel veel succes in je in je verdere loopbaan hè, als regisseur. Ja. Want dit gaat al een succes worden, denk ik. Ja, dankjewel.